Het de Griekse premier Papandreou houdt vast aan zijn plan voor een referendum over de Europese noodsteun. Hij denkt dat hij in een stemming hierover in het Griekse parlement vrijdag steun zal krijgen van de meerderheid van de parlementariërs. Een aantal parlementsleden van de regeringspartij is tegen zo'n referendum. Maar de regering zal alles doen wat nodig is om het land te redden, zijn woordvoerder van de premier. De regering overlegt nog over het referendumplan van de premier. Zowel binnen als buiten Griekenland bestaat veel weerstand tegen een referendum. Het zou het akkoord dat de eurolanden sloot over de steun aan Griekenland op losse schroeven kunnen zetten. De PvdA vindt het noodpakket voor de euro en Griekenland nog te zwak om ermee te kunnen instemmen. Het pakket was al niet sterk genoeg en het is feitelijk van tafel nu de Grieken er een bom onder hebben gelegd. Zij kwamen in Plasterk vanavond in een debat. Plasterk refereerde daarbij aan het referendum dat de Griekse premier Papandreou wil houden. De afspraken die vorige week door regeringsleiders in Brussel werden gemaakt... zijn volgens de PvdA op cruciale punten onzeker en onduidelijk. De opstelling van de PvdA is cruciaal voor het kabinet doordat de PVV tegen elke vorm van steun is.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 6.9. Zie CFM Continue.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 Mijn slaap loopt hier dood, wat achtervolgde mij naartoe. Was het de prijs van.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 will be my land.